11 uur. Jeroen van Kamp met het VNOS Journaal.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 Vanmorgen vroeg rond half vijf is een koffieshop in Den Bos beschoten. Op de koffieshop Chippendale in de Hinthammerstraat werden zo'n twintig schoten gelost. Niemand raakte daarbij gewond. Op enkele kilometers van de koffieshop in Den Bos werd na tien minuten een uitgebrande auto gevonden. Mogelijk gaat het om de vluchtauto van de daders.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 Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer file, omdat de brug open staat. Op de A9 Amsterdam Alkmaar in beide richtingen 3 kilometer bij de Velsbrug. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht Westen en Hardingsveld Giesendam 3 kilometer file. Dan staat ook de brug open op de A27 Breda Gorkum bij de brug bij Gorkum 2 kilometer in beide richtingen. Op de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 als speciale gast. En we draaien van hem ook de muziek. Tenminste als ik het lijstje goed afkijk, want het uh, gaat nog wel eens een keertje mis. We hebben ook Klaas Koper, 85 jaar. reed vier keer de wereld over uh, op zijn fietsje. 240.000 kilometer, dat is heel wat. En we hebben de zoon van Roy Schuiten, Rob Schuiten. En er komen tussen uh, de verschillende verhalen door prachtige verhalen los. Maar hoofdgast is natuurlijk uh, Ron Smit. Ron, nog een keertje. Hoeveel Nederlandse kampioenschappen heb jij gehaald? Nee, ik ben net en dat vind je nog steeds het mooiste? Hè? Dat vind je nog steeds het mooiste. En we draaien jouw muziek vandaag. Je ja. me baladé sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu.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 Il y a tout ce que vous voulez Champs-Élysées. jaar als de renners richting Parijs gaan, vaak in de laatste etappe, zingt het peloton aux Champs-Élysées, Jodassin. Het is een tophit onder de renners die na de zware beproevingen van de Alpen in de lichtstad aankomen. Het is inderdaad een unieke aankomst. Door de Rue de Rivoli, via de Place de la Concorde, naar de Champs-Élysées... waar het publiek soms meer dan twintig rijen dik enthousiast meeleeft. Het absolute einde. De aankomst op de Champs-Élysées werd ingesteld in 1975. En de Belg Walter Grodefroot werd in dat jaar winnaar van de laatste rit. Voor de Fransman Robert Minkevich en onze landgenoot Gerben Karstens. Oh, oh, ja, Ik zie te denken op een seminar van Peter Honderd van uh, dat er een PDM beneden moet doen. 20 september. Dat was Joe Dassin. En op 20 september, vertelt er op Schuiternet... komt er een PDM-reunie. Want dat zat in de uitzending, dus dat moet ik even uitleggen. Ron Smit is uh, onze gast van vandaag. En die is dus zeven keer Nederlands kampioen... en een keer wereldkampioen geworden. Dat deed hij in 2005 in Oostenrijk. Maar hij had ook een hele mooie carrière. Je had een fantastische carrière. Maar die is wel op een heel bijzondere manier... tot een eind gekomen. Ja, maar mijn Turke, die, die was snel afgelopen... Uh, ik reed heel veel op de baan. En daar was Peter hier een meester uh, qua organisatie. Op een gegeven moment uh, reed ik zes zesdaagse met Frits Piraar. Uitige uh, jongen uh, trouwens. Ja, Hij was een hele, hele leuke jongen. Ik heb nog wel veel uh, contact met hem. Uh, doe het goed hè. En uh, op een gegeven moment uh, had ik een ronde voorsprong samen met Frits Piraar. En uh, nou ja, wij dachten dat we gewonnen, gewonnen hadden. Op een gegeven moment, nou ja, ik wilde naar de huldiging toe... En ik denk, nou ja, we hebben die twee fietsen gewonnen die daar klaar stonden. En toen zei Peter Post wat, wat kom je doen hier? Ik zei, ja, we hebben gewonnen die twee fietsen. Hij zei, nee hoor, je hebt helemaal niet gewonnen. Ik zei, ja, wat dan rond de voorsprong? Nee, hij zegt, dat telt niet. Dus <lacht> ik zeg, ja, wie maakt het uit? Hij zei, ja, ik. Ik ben wedstrijdleider. Uh, maar ja, toen werd ik op een gegeven moment zo boos... En ik had vroeger nog een beetje losse handjes, dus ja, ja gaf hem een knal. Ja, dat was, dan had ik dat natuurlijk nooit moeten doen, <laughs> achteraf, maar ja, dat is altijd achteraf uh, praten. En er waren uh, ja, heel, heel veel mensen teleurgesteld op dat moment, die Peter Bondhuis, die directeur van Ahoy en Terry Kneeter, mijn trainingsmaatje, die zegt, ja, hoe heb je dat nou kunnen doen? En zo allemaal, ja, ik zeg, dat is gebeurd. Maar ja, het was ook al gebeurd en ik uh, kon nooit meer bij de rallyploeg fietsen. Nee. En dat was wel de bedoeling. Dat was wel de bedoeling. Dit, het jaar daarop zou ik contract uh, krijgen voor aanspraak, uh, gerekneten. Maar vooral die wilde me erbij hebben. Want ja, we trainden al vanaf Nieveling trainen we samen. Ja. En uh, die wilde dat heel graag. Al was het niet om het fietsen, maar om de gezelligheid ook natuurlijk. Dat was zeker gezellig. gezellig. Daar komt heel goed met elkaar opschieten. Ja, ja. Ja. Spijt gehad. En uh, nou nee, het is geoverkomtje en uh, je gaat gewoon weer door met je leven. En geen aangifte. Nee, nee, het was ook niet zo'n harde knal, hoor. Oh, die oh, oh. <laughs> nou, Jammer dan. hè? Ja. Ja. Er is toch ook een hoop humor hoor, ook in de Ronde van Frankrijk. Ja. Uit de geschiedenis van de Tour zijn veel gevallen bekend... waarin renners voor grappen en gerollen zorgden. Gerbe Karstens en Wout Wachmans en Robben hadden het er net over... haalden meerdere malen de internationale voorpagina's. De laatste jaren verdween de grappenmakerij uit de Ronde. Het werd veel ja. meer wedstrijd hè? Op de voorlaatste dag van 1989 was het weer raak. In de op één na langste etappe van Aix-les-Bains naar Lille de Dabo, over 127 kilometer begon in het peloton onder verzengende zon het gezang. Iedereen zong Hey, oh, Champs-Élysées. Het was niet van de lucht. Dat mocht, maar wat er verder gebeurde vond geen genade in de ogen van de toerdirectie. Mark van Orsau klom bij de eerste catch-sprint, die had je toen nog... op de schouders van René Beuker... Hij kreeg een uitbrander. Maar daar bleven we bij. Teun van Vliet mocht nog even de gele trui van Laurent Fignon aantrekken. Weten jullie het nog dat dat gebeurde? Schitterend, hè? En uh, Rick van Slijker ruilde de fiets voor een motor uit de volgerscaravaan... en nam snel een voorsprong. Maar hij werd door Bouvet, die toen de wedstrijdleider was, uit het koers gezet. Er zijn allerlei dingen in die Ronde van Frankrijk die interessant zijn. Er zijn allerlei dingen die kunnen en er zijn allerlei dingen die niet kunnen. Vorige week, op de rustdag, kwam opeens het nieuws naar voren... dat uh, Lance Armstrong de dag daarvoor in, de, in Frankrijk was aangekomen. Nou, die was er al een week, hoor, ter jullie informatie en ter uur informatie thuis. Want hij is daar voor een actie voor de, de Cure of Leukemia. Of de leu uh, Leukemie uh, uh, Stichting. stichting hè? En het gekke nou, gisteren, dat Armstrong is absoluut niet welkom in de Tour... En we hebben uh, vorige week André Jansen aan de telefoon gehad. En de week daarvoor was hij hier te gast, helemaal uit Veendam. En André Jansen heeft gisteren een stukje op internet gezet... waarin hij de hypocrisie van de Fransen als voorbeeld stelde. Want en we hebben hem nu aan de telefoon. En we hebben hem aan de telefoon. Tevinet werd gisteren gehuldigd omdat het 40 jaar geleden was... dat hij de Ronde van Frankrijk had gewonnen. Kun je het je voorstellen? Wat een godsperk. Terwijl Hennie Kuiper die Tour had moeten winnen... want Tevenen heeft later toegegeven helemaal vol te zitten met doop. Maar hem is de, de, de overwinning niet afgepakt. Wat een hypocrisie. Goedemorgen, André Jansen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, André. Hi, goedemorgen. Hallo, André. Hallo. Nou, moet ik dan ook gedag zeggen? <laughs> dag, André. Ja, nou, mijn vrouw zei de laatste keer dat we daar waren al van: ik wil wel in Zandvoort gaan wonen. Nou, daar heeft ze groot gelijk in. Goeie Dank beslissing. Eigenlijk, hè? Hè, eh? Ja. Maar, maar even naar, naar dit, dit uh, Kuipen uh, hypocrisie, die Fransen. Het is verschrikkelijk, joh. En die Armstrong krijgt een toeretappes niet, dus een toer niet terug. Dat kan toch niet? Ja, niet meer in Frankrijk, omdat ik uh, die, uh, dat chauvinisme altijd heb uh, afgewezen min of meer. Maar als je dan nu ziet dat, dat Rijnstaat wordt aangevallen door de toerorganisatie... en de directeur van de toer hemzelf, dat hij niet welkom zou zijn in Frankrijk... nou goed, oké, okay, dan kun je zeggen dat als, als alle Fransen die man dan afwijzen... omdat hij bekend heeft iets wat nooit bewezen is... Nou, dan moet je ook de mensen die wel bekend hebben... en iets wat ook bewezen is, wat ze misdaan hebben... dan moet je die niet uitgebreid gaan staan huldigen... voor de televisie als held van Frankrijk. En zelfs een ereboog voor het feit dat Tevenet in 1975 Eddy Merckx daar versloeg. Je gaat toch niet een ereboog maken voor iemand die verslagen is? En dan werd Tevenet, die werd er uitgebreid gehuldigd. Ik heb hier de foto voor me op de groepspage Lens Pardons die ik ingericht heb... en die door Lens zelf wordt gelezen. En door Johan brein bijvoorbeeld, daar heb ik regelmatig contact mee. Het wordt tijd om een keertje, zoals Ricky Magmans altijd zo mooi zegt... vergeven. Ja, vergeven. Het is de, je, je praat er niet meer over vergeven? Ik, bedoel, ik vind het zo schandalig wat er gisteren gebeurd is... terwijl Lens niet eens mocht komen. Ja. Hoe kunnen wij jouw actie Lens Pardons... Groter maken en iedereen zover krijgen dat we. weet ik veel. wereldactie met handtekeningen. Maar Lens moet gewoon die zegens terugkrijgen. Als je gewoon eens met elkaar bij elkaar komt. om je, om je standpunten daar. Uh, onderbouwd te zien. door alle artikelen die ik zo'n beetje verzamel. over uh, Lens Armstrong. zowel in het Engels als in het Nederlands. Uh, op de page op Facebook. bij groepen Lens Armstrong Pardent. Uh, dan kom je dat tegen op Facebook. Nou, daar kun je bijvoorbeeld een soort uh, adhesie of in ieder geval begrip tonen voor het feit dat iemand zeven gele truien zijn afgepakt. En hij heeft ook heel erg zijn best gedaan, hoor, gelopen maand. En zelfs nu de moeite heeft genomen om ook nog uh, deze man die aan leukemie leed. En uh, Geoff Thomas, uh, en, ja. en gelukkig genezen is, maar nu probeert geld in te zamelen. Door met een groep van 25 mensen een dag voor iedere etappe door Frankrijk heen te rijden. Nou, de alle artikelen daarover staan natuurlijk ook op de page, op de Facebook page van uh, Lance Armstrong Pardoned. Uh, Jeff Thomas, die, die, uh, de, als je de, de adhesiebetuigingen uh, uh, leest op deze page... dan krijg je af en toe de koude rillingen en soms een tranen in je ogen... van mensen die zeggen van potverdikkie, Lance Armstrong reed de Tour de France. En dat was hartstikke zwaar, maar hij kwam wel eventjes naar het ziekenhuis... Hmm. om mij een hart onder de riem te steken... toen ik uh, daar met mijn kale koppetje lag uh, te hopen dat ik zou overleven. André, luister... Dit is de Watertoren Sport, hè? de radio-uitzending van ZFM, uh, uh, Zandvoort over wielrennen natuurlijk, want de Ronde van Frankrijk is nog in volle gang. We hebben hier drie gasten. We hebben Klaas Koper. Hij is 85 jaar. Hij heeft vier keer de wereld rond gefietst en hij gaat nu vertellen hoe hij denkt over het teruggeven van de, van de overwinningen aan Perfect. N nou, dat is niet meer dan normaal natuurlijk, hè? Ik bedoel, maar hij heeft ervoor gefietst en, en hij was echt niet de enige in het peloton die doping gebruikte. Dus geef terug die handel. Hier zit Ron Smit. Ron Smit is zeven keer Nederlands kampioen... en in, uh, tien jaar geleden in Oostenrijk wereldkampioen geworden. Hier is de mening van Ron Smit. Ja, ik sluit me helemaal bij Klaas aan. Het is niet meer als normaal dat hij het terugkrijgt. Hij heeft ervoor gefietst en uh, ja, iedereen deed het in het peloton. Rob Schuiten is de zoon van Roy Schuiten. Een man die twee keer hele grote prijzen gewonnen heeft. Die het echt fantastisch gedaan heeft in zijn leven. En hij is dichterbij gekomen voor het terugkrijgen van de fiets van zijn vader... waar hij nog steeds aan het jagen is. Maar ook hij, deze Rob, die behoorlijk kan fietsen op zijn Eddy Merckx fiets... heeft een mening over het teruggeven van de zegers aan Lance Armstrong. Nou, ik vind het ook. Hij heeft ze zelf bij elkaar gefietst en verdiend. Dus teruggeven. En wat ik ook vind, tenminste wat ik hoor... Alle grote mannen die ooit de toeren hebben gewonnen, behalve Greg LeMond, die kan hem wel schieten, geloof ik. Ze gunnen het hem allemaal. Dus ik snap het niet. Luister naar dat soort mensen. Ik ben Henny Rukkert. Ik heb twaalf keer de Ronde van Frankrijk gedaan als journalist en verslaggever. Ik vind dat vandaag nog zeven overwinningen terug moeten naar lens Armstrong. André, aan jou de vraag: meld dit aan Lens, dat dat gebeurt op de radio in Nederland. Dat grote kampioenen zich achter hem scharen. Dank je wel voor het uh, voor het telefoontje, dag André. ik Zeker doen. Oh, Miss Wonderful. You're so beautiful, you're so fine, how oh, I wish that you were mine. discussies fel doorgaan nadat we net André Jansen. He? Dat we André Jansa uit Veendam aan de telefoon hadden. Uh, trouwens, daar heb jij slechte herinneringen aan, Ron. Nou, geen slechte herinneringen aan. Uh, we waren nog nieuwelingen. Ik was in 1970. Toen reek ik op de baan van Alkmaar... Nederlands kampioenschap, sprint. En toen werd ik uh, ja, heel duidelijk klopper. André Jansa. Hij was een stuk rapper. En hij werd kampioen van Nederland, André Jansa. had nog steeds. <laughs> En uh, ja, ik ben vierde. <laughs> en voor je vierde prijs krijg je helemaal niks natuurlijk. Nee, zelfs geen medaille. Me ja, en een Nederlands kampioen, krijgt die wat eigenlijk? Nee, je krijgt een medaille, een gouden medaille en een trui. Weten jullie hoe dat in de Tour zit? De 21 etappes van de Tour de France 2015 zijn als volgt ingedeeld. Negen vlakkenritten, drie heuvelritten, zeven bergritten met vijf aankomsten bergop... en één individuele tijdrit en een ploegentijdrit. Het prijsgeld is 8.000 euro voor een ritoverwinning. De gele trui, dat er nu hangt dus om de schouders van de leider... in het algemeen klassement te rennen, die de minste tijd nodig heeft... om de etappes af te leggen. Het prijsgeld daarvoor, voor de eindoverwinnaar, 450.000 euro. De groene trui, hè, Sagan, fantastisch natuurlijk... in het puntenklassement de leider 25.000 piek. En dan de bolletjestrui, die krijgt... 25.000 voor de eindoverwinnaar, dat is dus nou Rodriguez. De witte trui, uh, dat is onze Quintana, 20.000 voor de eindoverwinning. En de strijdlust te rennen, dat is 20.000 voor de superstrijdlusttitel. Dat zijn dus alle rode rugnummers bij elkaar geteld. En het ploegenklassement, schrik niet. Dan heb je hier dus al die dagen helemaal de pp gefietst, dan word je gelukkig eerste, dan krijg je 50.000 piek als ploeg. Jongens, dit zijn toch is geen... toch helemaal niks gewoon. <laughs> het is toch <laughs> het belachelijk toch gewoon. Geen, geen bedragen meer voor deze tijd uh, van het jaar. Nee. En uh, dan ben je 23 dagen voor onderweg. Ja. ja. En dan moet je het nog delen met negen man. Plus de ja, rest. Ja, plus, nee, plus de rest, rest, rest, rest, rest. He? Ja. ja. het is echt vreselijk. Ja, Ik maar dit... is altijd met het wielrennen geweest. Het wielrennen is altijd een ondergeschoven kindje geweest. Qua betalingen en qua dingen. Uh, tegenover andere sporten. Okay. Met voetballers en met tennisters. Dat is altijd uh, geweest. Nou, kan jij, kan, kunnen jullie je voorstellen dat Real Madrid of uh, Barcelona... of noem ze maar op, Parma voor mijn part... die gaan een internationale wedstrijd spelen... en die slapen in een twee sterren hotel zonder airco? Nee. <laughs> Het kan niet meer. En dan krijg je dus als je de, als ploeg 23 dagen gefietst hebt... en je wint, krijg je 50.000 piek. Kan er bij mij niet in, hoor. Er zijn een aantal renners die hebben vijf zegens gehaald... Van jou, Klaas. Wie? Merkx. Ja, van jou, Ron. Anke Thiel. Van jou, Rob. Hoe heet hij nou? Ik vind het een topper. Hoe heet hij nou? Nou, nou, nou. Nu Indurain. Indorijn. Indorijn. In en dan natuurlijk Berda Rino. Maar er is er nog één, Lance Armstrong. En na vandaag krijgt hij ze terug, want de Waf en André Jansen... en wij hebben er alles aan gedaan om die overwinningen terug te pakken. We draaien vandaag in de Watertorensport de muziek van Ronswit. Zeven keer Nederlands kampioen, één keer wereldkampioen. En dit is... Nu ja, ben ik erbij gekomen, we, hoor. Weet je wie de stapel gek was op dat ding, op zijn auto? Gerard Kool. Ja, ik, maar, mijn grootvader ook, hoor. Die ja? heeft er ook een. Lengen. Die heeft toch een boete gekregen? Ja, nou, Gerard ook, hoor. Ja? Ja, mag dus, ja het, het is verboden. Ja. En ik reed één keer terug uit Parijs uh, in de tourauto, En toen deed ik het ook in Nederland. Maar ik werd ook gepakt, hè? Ja, toch wel. Nee. Ja, ja, En je ja, moest ook betalen? Ja, dokken. En terwijl ik net uit Frankrijk terugkwam, hè, heel lullig was dat. Maar ja, niks aan te doen. Daar zijn bekeuringen voor. Die komen altijd op een ongelogen moment. Als ik naar jou kijk, Klaas Koper... wat is het mooiste moment voor jou in deze Ronde van Frankrijk tot nu toe? Eh... Uh, ja, ik vind de overwinningen van Greipel vind ik geweldig goed. Ah, dat is duidelijk. Ron? Nou, ik vind Krek uh, van Havenmout dat hij uh, wint... Van, uh, van Zakan, dat vond ik zo'n geweldige speur. Dat is echt een hele mooie ja. speur. Wat? Ik de punch van Vroen. Ja? Ja. Dat, dat, dat, daar is de tour al beslist? Daar is de tour beslist, denk jij? Ja, goed, we moeten morgen nog ja, even. Uh, er morgen zijn nog er nog twee, hè? Happen. Maar uh, en vandaag natuurlijk, maar ik denk dat die daar toch echt beslist is, hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Weet je wat ik het mooiste vind? Het lachende gezicht van Robert Geesink. Ja, goed, Na de etappes. Ja, die heeft één grote ellende gehad en die is nu zo fris, zo goed. Er valt aan, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het ook heel knap, maar ja, winnen moet je. Ron Smid, winnen moet je, zegt erop, daar heb je het natuurlijk gelijk in. Ron Smid, uh, vind jij dat bijvoorbeeld nu, 40 jaar, na de huldiging van TVNR uh, gisteren... Henny Kuiper die, uh, die Tour gewonnen moet hebben, dat hij alsnog de winnaar is van die ronde? Nou, je kent je ken die, die chauvinistische Frans allemaal. Het, uh, je kan erover denken wat je wil, maar het zal nooit gebeuren. Al die Fransen en al die Franse wielrenners die ook doping gebruikt hebben in het verleden, die staan daar echt nog op een hoog voetstuk. Terwijl uh, anderen, net zoals Lens Armstrong, gewoon in de grond geboord worden. Ze zitten gewoon in de organisatie van de Tour, in de ASO, hè? Dat is, uh, dat is ook wel, dat ja. al die mannen zitten, vier ranken, die, uh, die ja. huppelt daar ja. nog. Noem je rond. er ook der eens, der Ja, nou ja. ja, die heeft het uitgevonden volgens mij. Ja. Maar uh, die huppelen er ook allemaal gewoon rond. Dus. Moeten wij in Nederland uh, vanaf nu zeggen, we hebben niet twee keer, maar drie keer de ronde gewonnen? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, wij willen dat Lens ook uh, zijn titels terugkrijgt, dus houd zo, zoals het is. Jij hebt zeven Nederlandse titels gehaald. Wat was de mooiste? Ja, er was natuurlijk een wereldtitel in Oostenrijk. Nee, Nederlandse titels Oh, Nederlandse titels. Uh, ik denk... Uh, ja, dat was in 1999. Toen was ik was gestopt met wielrennen. En... Uh, ja, toen was ik weer begonnen. En ik had een sponsor gevonden... die, die er wat geld in stak. En dat was hier in Lisse... in de buurt. En toen... Uh, ja. Heel slecht weer. Mijn weer. Storm, regen. En dat was, uh, nou, was echt een van de mooiste overwinningen. Uh, hoe vaak zit je nog op de fiets? Uh, op het moment uh, niet. Ik heb een uh, slechte periode achter de rug. Ik heb een nieuwe heupprothese gekregen. En ik hoop in augustus weer uh, op mijn racefiets te uh, springen. Even terug naar Klaas Koper, 85 jaar. Hoe vaak zit jij nog op de fiets? Nou, was het een beetje wil, drie, vier keer in de week. En hoeveel kilometer draai je dan? Maximaal nog 70. Met de hulpmotor, hè? <laughs> nou, ja, eerlijk gezegd. Dat moet ik er even bij ja. En Rob, maar dat mag, hoeveel... Nou, je vaak ik ga ook uit? drie keer in de week te fietsen, hoor. Op je mooie Eddy Merckx. Onder andere. Ja. Het hele leuke is, we zitten met de studio van uh, de Watertorensport op een bovenverdieping. En dat is een smal trappetje. En Rob is onze gast vandaag, komt naar boven met de fiets op zijn schouder. Want hij lijkt natuurlijk niet aan de straat staan. Nee, anders ben ik hem kwijt, denk ja. ik. Ja? Denk je dat, inderdaad? Nou, ik denk het wel, ja. ja. Ja. Nou, dat moet je me even, moet je je zo snel verpakken. gebeuren, Maar uh, ik denk dat die, uh, als je me elders buiten zit, dat hij toch paard is. Ja. Ja. En dan moet je weer achter een fiets aan. Ja, je vindt ze niet zomaar hoor. En hij is zeker niet in die staat. Okay. Ik stel voor dat je hem even verpakt. Kunnen luisteren als hem even zien op de webcam. <laughs> <Ja. laughs> we draaien de muziek van uh, Ron Smit vandaag. Wat heb je, uh, heb je klaarstaan? Uh? Hooray, hooray. It's a holiday. Van Bonnie M. Okay. En dat past wel een klein beetje bij de opmerking, de leukste opmerking die ik nog altijd vond van, uh, van Robert Geising. Uh, van na morgen ga ik gewoon weer door met hobby. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En dat vond ik een leuke opmerking. Here's hooray! Maria. Hooray! It's It's Holiday. Holiday Holiday. En gaan we weer naar Hennie. Richard. We, en... we hebben het over voeding in de Ronde van Frankrijk. Uh, Gerry Kneteman, helaas niet meer met ons... die had op een zware toerdag van zo'n circa, circa 260 kilometer en vier kools... het volgende als eten. Ontbijt, twee koppen thee, twee glazen sinaasappelsap, twee bruine boterhammen met kaas, een bruine boterhammen jam... een brood pap, muesli, melk, eiwitten, pollen, warme melk. Onderweg had hij twee broodjes bananen, een broodje ananas... twee appeltaartjes, twee kersentaartjes, twee bidons vloeibare voeding, vijf flesjes koolhydraatdrank... drie bidons isotuur, drie bidons thee, twee bidons water... twee blikjes rivella en na de race een liter melk... een fles opbouwdrank en twee flesjes mineraalwater. S'avonds dan nog een groot bord gemengde rauwkost en salade... een biefstuk van 200 gram met groene bonen, doppeltjes en aardappelpuree... een groot bord spaghetti bolognese... een bord kwark met bruine suiker en fruitsalade... en tegen bedtijd nog een keer twee glazen kamillethee... en twee stroopwafels. En wat denkt u dat er op Schuiten naast mij zit en hier zei... dat haal ik ook wel. Ja hoor, lachend. <laughs> ja, nee, dat verbrand ik ook. Ik doe lichamelijk zwaar werk. En het ontbijt, dat, dat, dat, daar zit ik ook wel ongeveer aan. En uh, als je er dan nog bij sport, je verbrandt het. Je lichaam heeft het nodig. Maar dat soort mensen helemaal, want die hebben geen reserves. Ik heb wel wat aan reserves, maar ja. Maar hoeveel en, energie verlies je om dit allemaal te verteren? Hoeveel energie? Ja, het, het ligt er maar net aan uh, wat voor wattages en hoe je trapt en fietst. En uh, dat... dat het weer ook, dat ja. heeft ook heel veel invloed op je energie, zeg maar. Ja, het is uh, lastig te zeggen, dat is per individu uh, verschillend. We hebben deze week temperaturen gehad tussen de 35 en 40 graden Celsius, hè, in de ronde van Frankrijk. En dan moet je 180 kilometer fietsen. Dat veel vocht. Hoeveel, hoeveel bidons zouden er naar binnen gaan? Nou ja, je hoort het over 20. Ja, je verbrandt het ook. Sommige plassen niet eens, omdat ze het gewoon, ja. ze verbranden het. Je zou wel moeten. Ja. Wat wel een ontwikkeling is natuurlijk. En uh, Klaas, jij bent 85 en je reed vier keer de toer op een boterham met, met, met boter en suiker. Maar... Ik heb nooit de toer gedeeld. Nee, nee, ik bedoel de toer rond de wereld. <laughs> 60.000 kilometer per jaar, vier keer gedaan. Dat vind ik een aardige toer hoor. Dat is een ja. Maar hoe was het in jouw tijd en wat zie jij nu als verschillen? Nou, als je dus de voeding al naar gaat, dat is... Uh... Wij deden dus amsterdam Maastricht amsterdam 600 kilometer in een weekend. En dan was mijn vrouw uh, vrijdag bezig om alles in orde te maken. En wat is alles? Nou, uh, krentenbollen met bruine suiker. Uh, weet het, fruitsalades maken. Noem maar op, alles. En dan ging je met een tas vol met spullen, in je weg. En vandaag de dag nemen ze zo'n energiedrankjes mee en zo. Wat. En, en, en dat is het dan allemaal. Gelletjes. Gelletjes, ja. Maar het is natuurlijk wel prettig dat het nu allemaal veel beter is. Ja, natuurlijk is het veel prettiger. Ja, want jouw tas voedsel, wel, die woog? <laughs> <laughs> nou, die zou wel 25 kilo gewoon worden keer. Ja, precies. Ja. Maar Jij... goed, wij hadden dan onderweg hadden we rustpauzes. hè? Dus een, uh, zeg maar na 60, 80 kilometer, dan was er een half uurtje rust. En dan kon je op je gemak eventjes eten en zo. Het leuke, dames en heren, van deze Klaas Koper, 85 jaar oud... is dat hij iedere keer bij de uitzending, want het is nu al de, de zoveelste keer dat hij de gast is... logisch, als je vier keer de wereld rondfietst, zijn prijzen meebrengt. Hoeveel prijzen heb je in totaal? Nou, ik weet het niet precies, maar het is een kast vol. Over heel Europa, zeg maar. Ja, niet alleen Europa. Nee, nee ik ben er ook heel trots op. Ja. Ron, hoe is het met jou? Hoeveel prijzen heb jij? Waar heb je, wat doe je ermee? Heb je ze op zolder of staan ze in de kamer? Nou, prijzen. Ik heb uh, alleen een uh, trui bewaard. Medailles heb ik bewaard. <laughs> ik heb nog een kijkje van Parijs Roubaix uh, staan. En voor de rest heb ik uh, nee, alles weggegooid. Die kijk van Parijs Roubaix heeft trouwens ook klaarstaan. Ja, dat ja. weet je, ja. Wat vind jij van het, van het voedsel, van het eten, van het drinken? Ja, uh, de, ik vind het een beetje onzin dat, uh, dat er steeds geschreven wordt dat ze zoveel eten in die Tour... Want dat kost zoveel en ontzettend veel energie. Dat, dat doen ze niet meer. Je hebt natuurlijk die uh, Lipita affaire gehad met de PDM. En dat is nu anders geworden. Ik weet niet precies wat ze, wat ze gebruiken. Maar dat was in de Tour ook al uh, heel veel uh, anders dan wat ze, wat ze beschrijven. Uh, ze hebben, ik geloof dat Gerik Kneederman ook schrijft dat hij sportdrank uh, drinkt. En uh, ja, maar ook, ook nog andere, ook, ook nog andere ja. dranken, die uh, voeding. En dat heb je ook van extra, dan heb je extra voeding. Ja. En dat, dat neem je tot je. Dat is gewoon, gewoon geconcentreerde voeding. En dat uh, verbruikt veel minder energie, dan zeg maar, de krentenbollen of de spaghetti, of de biefstuk, Dan biefstuk helemaal niet. Nee. Het kost ontzettend veel. Maar ja, in die tijd had je gewoon niet anders. Hè? Nee, dat, is nee. Niet. Dat, dat was normaal. Ja. Rob, jij bent van de jongere generatie, hè? vergeleken bij Klaas kopen bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> ja. Tegenwoordig is het Red Bull als je uitgaat. Nee, joh, dat is allemaal gif. Dat moet je inderdaad keihard herhalen. Red Bull is gif. Is gif? Ja. Absoluut. En dat moet je zeker in het fietsen niet gebruiken. Nee. Als jij nou zo'n rit maakt hè? van 87, 80, 90 kilometer, wat pak je en wat eet je dan? Wat, wat drink je dan? Wat ik eet ik eet voordat ik wegga? Uh, en zeg maar onderweg heb ik dan toch een repie bij me en dan uh, meestal twee jelletjes. Ja. Dus ja ik, ik gebruik het wel. Ik vind het makkelijk om mee te nemen. Het is makkelijk om een potje te nemen. Dan een broodje of, of dingen. Of een banaan dat moet ik zeggen. Maar dat is ook nog vrij makkelijk uh, op te nemen. En ik moet zeggen vandaag de dag zijn die supplementen heel anders dan vroeger. En het wordt per, per persoon wordt het uitgemeten wat je meekrijgt wat je eet. Want iedereen heeft toch een bepaalde keuze en krijgt zijn eigen tassie. Proberen ze. Maar ja. Ja, ja, het is aangemeten, zeg maar. Ja. Kijk, er, er, komen, er komen gewoon mensen bij, gewoon voedingsexperts, die gewoon precies kijken wat je nodig hebt en wat je moet gebruiken. En voor je herstel, voor je, voor je, voor je energie en alles. Nou, ja, je Kun je niet meer vergelijken met vroeger. Tot gisteren, want dat is ook de reden waarom ik over dat, dat eten en drinken praat... tot gisteren leek vroem onantastbaar. Gisteren in die beklimming zat hij opeens in zijn achterzak te voelen... en daar zat niks in. En ik had het idee dat hij wat zwakker was gisteren. In ieder geval niet zo sterk als de dagen daarvoor. Voeding is zo belangrijk in de wielersport... Maar zou het kunnen zijn omdat je zo'n jelletje mist... dat je opeens mentaal in elkaar zakt en, en dan nou, minder sterk Ja, het zit wel. tussen je oren, denk ik. Ja, toch wel. Hij zit natuurlijk op de top van zijn van, van kunnen en ook van zijn gewicht. Het is niks gewicht, dat is, Hij heeft helemaal niks meer. Geen vetpercentage. Zodat, ik geloof een vetpercentage van 5%. Ja. Nou, Dat is helemaal niks. Dus als hij iets mist... dan kan hij niet op zijn vetverbranding verder. Dus dat is uh, wel heel erg... Uh, ja, is ook... Uh, hoe groot is het risico dat je eroverheen gaat? Dat je jezelf ja. verbrandt. Dat kan, hè? Spaak genoeg gebeurt natuurlijk. Ja. Natuur. En ook met andere wedstrijden: een dus een hongerklop krijgen. Ja, ze noemen het hongerklop, maar ja. het is gewoon een verschuiving van je, van je, van je, van je celmetabolisme. Ja. ja. Man, man, man, wat ziet het eruit? Oké, okay, maar als je dan gisteren ziet dat hij wat minder is dan de dagen daarvoor, die 2,5 die week daarvoor. Is er een mogelijkheid dat hij morgen in elkaar stort of vandaag in elkaar stort? Alles is mogelijk. Hij kan ook lekker rijden, hij kan, hij kan een ongeluk krijgen. Alles is mogelijk. Ja. Dat is uh, wielrennen. Desalniettemin, Klaas. Ja, volgens mij haalt hij Frankrijk in de gele trui. Ja, over Parijs. Ja, daar ga ik ook vanuit. Ja, daar gaan we wel er vanuit. Er moet iets geks gebeuren, maar alles kan. Vanmorgen hoorde ik van jullie allemaal nog Quintana, Quintana, Quintana. We ja, hadden nee, het over de etappe. We hadden het niet over de, de, de uh, winst nee. in Parijs. Oké, okay, dat, dat iedereen <laughs> is duidelijk. Het is voor om. Ja, het is, uh, ik moet toegeven. In ja. mm het -hmm. begin heb je me dat ook gevraagd. En, uh, toen heb ik andere gedachten, maar uh, je krijgt gelijk met deze. <laughs> ja. We draaien vandaag in de Watertoren Sport uh, de muziek van Smit. En dit is Amarillo.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 the church bell ringing, I hear the song of joy. Dat was dan uh, Albert West van het nummer van Tony Christie. En dat nummer dat heet uh, uh, Is This the Way to Amarillo? Terug naar je Utrecht. Een van de favorieten was dat van uh, Ron Smit. En die zegt er dan ook bij: Ja, een ontzettend aardig vent was dat, die Albert West. Ja, ik heb een heel leuke herinneringen aan uh, Albert West. Dat is leuk, Maar welke? Jammer dat hij er niet meer is. Maar welke? Wat voor Nou, uh, ik heb hem een paar keer ontmoet. Oh, heel leuk ik dacht eerlijk gezegd toen ik de lijst zag... dat je dit voor Klaas Koper had uh, opgeschreven. <lacht> nee, Klaas nee, zit het in de show. Dan moeten we, we andere Hazes gaan, uh, gaan draaien. Luister, jij bent wereldkampioen geweest. Wat heb je daarvoor voordelen aan gehad? Uh, ja, dat heeft uh, wel ontzettende voordelen gehad. Ik, uh, ik werd uitgenodigd voor uh, een heleboel wedstrijden. Uh, Curaçao heb ik gereden. Amstel Cold, Curaçao. Ik ben... Uh, dat jaar later werd ik in de hele maand januari heb ik in Zuid-Afrika gereden. werd ik weer uitgenodigd. Maar wat en... bedoel je met ik werd uitgenodigd? Werden je reiskosten bijvoorbeeld betaald? Ja, ja, je ja, reiskosten werden betaald en uh, ik uh, kwam in heel mooie uh, luxe appartementen zitten daar. Een alles... twee sterrenhotel, hoor? Nee, nee, nee, dat was echt een uh, luxe villa met zwembad, alles erbij. En... En mag ik ja. iets vragen, want vandaag staan de kranten vol over het feit dat de politie, als ze naar het buitenland gaan, soms op verre reizen in de business class rijden. Hoe vloog jij als je dan uitgenodigd wordt? Nee, ik werd gewoon uh, geen business class. De wereldkampioen Zit Economy zit economie klasse in. Ja, ja, ja, ja. Ook naar Curaçao? Uh, ook naar Curaçao, ja. Ja, ja, ja, Maar, dat... maar, maar uh, ik zat in Curaçao met Tom Boon en al die mannen in het vliegtuig. En die zaten ook gewoon economie klasse. Ja, ja. Eigenlijk sempre. heel gewone mensen, wereldkampioenen. He, wereldkampioen. heel gewone, heel gewone mensen. Ja. Niks bijzonders mee, hoor. En hoe is dat met Klaas Koper? Je hebt vier keer de wereld over gefietst, 240.000 kilometer. Wat zijn jouw ah, voordelen ik geweest? Ja, dat is Klaas, hoor. Ja, dat ik. <laughs> Dat ik alles op de fiets moest doen. Ja. En uh, nee, ik heb, ik heb er een geweldige tijd aan gehad. Maar heb je voordelen eruit gehaald? Nou, nee. Nou, kijk hoe je hoe nee. erbij zit. Ja. Is het zo gezond als... Uh, nou, ja. Dat ja. is het. Ik heb er een gezond lijf van overgehouden. Ik wil dat toch nog wel een keer... De, de mensen kunnen je helaas niet zien thuis. Maar je bent 85 jaar. Ik ja. denk dat er heel erg weinig mensen in Nederland zijn... die er op hun 85e zo uitzien. Dat, dat ben ik... maar jij bent net niet de trap op zien komen, hè? Nou. <lacht> Het kletsen gaat nog steeds heel erg goed. En ik denk ja, de rest wel. ook. En je fiets nog nee. steeds mee, maar je ziet er heel gezond uit. En ik Dank denk toch, dat is een aanbeveling voor iedereen, jongens. Ik heb van de week ook weer een verhaal gehoord... dat als je beweegt, dan ja. uh, word je niet dement. En als je dement bent, dan stop je het af. Dus uh, ik ga ook weer bewegen. Ja, heel goed. Neem een voorbeeld, allemaal. Hier is de muziek van Ron Smit, wereldkampioen, die zelfs op Curaçao is geweest en in Zuid-Afrika, maar wel economie reisde. Hier komt hij. Freddie Mercury en uh, het geweldige Friends will be friends. We gaan zo uh, langzamerhand naar de finale, dames en heren. En hier uh, is Gennierke. We gaan zo ook in de ronde van Frankrijk, want vandaag is de negentiende etappe. Dat is van Saint-Jean-de-Maurienne naar La Touchwire. 138 kilometer en 5 minuten voor half 2 gaan de renners van start. En het wordt uh, echt de voorlaatste etappe in de Alpen. Het wordt heel spannend. Uh, Klaas. Wat is mooier? Een etappe in de Ronde van Frankrijk of een klassieker? Ik denk een klassieker. Want? Nou, dit spreekt meer dan mensen dan. Neem Parijs, Robenne in de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn, dat zijn keien van klassiekers. Vandaag is de aankomst op een, op een hele moeilijke manier neergezet. Laat toeschweren. Het is een kool van de eerste categorie. Wie gaat daar winnen? Kitana. We gaan naar jouw Ron met je prachtige muziek vandaag, onder andere Green. <laughs> uh, nou ja, ik denk aan... Ja, nee, Titanen die, die wint niet vandaag. Ik denk dat het een ander wordt. Wie? Uh, die in de bolletjes is rijdt. Rodriguez. Rodriguez. Ja. ja, dat denk ik niet vandaag. Maar goed, dat uh, is jouw keus. Wat vind jij mooier? Een etappe in de Ronde van Frankrijk of een nee, klassieker? Nee, een klassieker. Jij bent gek op klassiekers. Ja, hoor? dat is, is het mooiste wat er is. Ik ben een eendag Kan Ik een dag vlammen en uh, ja, een tour zou niks zijn voor mij. Hoe is het met jou, hoor? Wie de wind vandaag? Ja. Quintana hoop ik. Uh -huh. Of komt er door, maar ik denk Quintana. Die moet toch een keer in de aanval gaan. Of, of, en ik denk dat Vroem ook zegt van die gunnetje dat Daar zit het ook nog iets hoor. Dat er een soort gunfactor ja, ja, ja, bij zit. Ja, ja. Want, uh, ja. En klassiekers uiteraard. Ja, welke? Het mooiste wat er is. Welke vind jij de mooiste? Uh, Ruben. <laughs> Wat heel leuk was, tussen de, de, als de platen draaien van Ron Smit gekozen vandaag... dan zitten we over wielrennen te kletsen. En dan hebben we het over Jan Janssen. Dan zeg je toch, dat zijn de bazen, hè? Ja. De mannen die het neergezet hebben. Ik denk een van de grondleggers van de Nederlandse wielersport. Absoluut, en dan moeten we alleen maar... En de grootste eigenlijk. Heel veel respect voor hebben. Ja, absoluut. Weet je waar we ook respect voor moeten hebben? Jongen... Lance Armstrong. En die jongen met de pijn in zijn rug, Kruiswijk... die vandaag gaat winnen, volgens mij. Nee, dat... Je zegt het al, pijn in zijn rug en dan gaat hij winnen. En daarom is het ja, sterk hoor. karakter hè, ja. Nederlandse renners. Ja, Jans is nog eens een keer in Zandvoort geweest hè. Die heeft er een expositie over toen de, de Frans in het museum in het cultureel centrum geopend toen. Ja, fantastische man met Hele. schitterende verhalen. Jongens, dat zijn jullie ook. Fantastische mannen met prachtige verhalen. We hebben heerlijk fietsen gezien de afgelopen drie weken. Het is uh, zondag voorbij. Ja. Jammer. Afkikken. Moeten we weer een jaar wachten? Nou, we gaan door naar de Verweldte. Ja, 28 augustus is lekker naar de Ronde van Spanje kijken. En die wordt ongetwijfeld ook weer net zo mooi als de Tour dit jaar. Bedankt Ruud Jansen, onze technicus van vandaag, voor het draaien van de platen. Hij gaat zo de laatste plaats opzetten. Ik ga jou uh, danken, Klaas, voor al die keren hier zijn met je 85 jaar en de voorbeeld te zijn voor de jeugd. Jij Vlaag hebt gedaan. Gefeliciteerd met je wereldkampioenschap en dank je dat je in de uitzending kwam. En Rob, succes met het vinden van de fiets van je vader. Bedankt. Oké, okay, dank man allemaal. Want we hebben nog een paar minuten te rijden en dit is de warmte finale de mee beleven? Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Ik verblijf het woord ongelooflijk al eens. Dat begrijp ik ook wel, maar het neemt niet dat het hier een grandioze situatie wordt. Wat zeg je Mathe? 15, 15. 15 seconden is het nog maar. Nog maar 15 seconden. Oh, dat is zo weinig. Dat is zo weinig. Dat redt hij nooit. Dat kan niet. De Eddie Kuiper is dan niet bepaald. Een dus gevleugeld slimmer. Daar komt dat pelotonnetje met Roger de Vlaamek, Met Dierik. Met uh, Joop Zoetemelk ook. Daar is die Kneten. Want trouwens, de tweede positie die natuurlijk uh, de posities aftrekt. Dat is duidelijk. En nog tijd gaat de Eddie Kuiper op kop. Maar hij heeft nog maar een 150 meter voorsprong. Ik ben bang dat het te weinig is. Nog dus zo'n anderhalve kilometer moet het gevoerd zijn. En hij heeft al te veel achterop gekeken. En dat moet je niet doen. En zal ik het. Maar ja, je kunt je dat natuurlijk wel voorstellen. Als een groepje je op je nek zit. Als je de hele adem al gevaren. van het groepje bij je voelt. Nou, ik zie toch wel een brede goal Dat moet weer zijn de 15 seconden. Dus wie die zegt al. Nou, jongen, het is verloren partij voor die mannen. Het is verloren partij voor Eddie Merckx. Het is verloren partij voor uh, Mozer. Ja, ik moet het allemaal nog zien. Ik moet het nog zien. Daar zie ik Gennie Kuijper weer. Eddie Kuijper heeft zich hier achterop gekeken. hij gaat nu recht in de tafel. Wat zeg ik recht? op het einde gaat Eddie Merckx. Eddie Merckx neemt alleen helemaal eerst. Maar het is in zijn keel toch jou. En daar is op en die werkt, die gaat op jacht. En die werkt op jacht. Zou hij het halen? Zou hij het niet halen? Beweging tussen de toeschouwers. De toeschouwers die het niet meer hebben van de spanning. Zoals ik ook niet meer. Ik weet niet waar ik op dit ogenblik moet blijven. Ik weet alles meer hoe ik moet praten. Maar ik hoop dat u één goed nog maar naar me kunt luisteren. Henny Kuiper Kuipers hebben we weer in beeld. Dan ben ik altijd even blij als we hem in beeld krijgen. Want dan weet ik dat er niemand anders is in de buurt op dit ogenblik. En die Kuipers, met een rik nu, die laatste helling beklimmen. Dat is een gemene helling. Het is een stijging naar 250 meter hoog. Hij moet nog precies 1 kilometer koersen. Nog precies 1 kilometer. En hoe groot zal de kroop zijn tussen hem en het achtervolgende groepje waarin Eddy Merckx net als een bezeterend een ging. Je weet, als er eenmaal zo'n een groepje op gang komt, als het groepje komt aanstormen, dan is hij bijna niet meer te bedwingen. Maar ik heb de indruk dat de achterstand van de groep Eddy Merckx te groot is. Ik heb de indruk dat Henny Kuiper niet meer achterhaald kan worden. Noël Fouré, Noël Fouré staat hier vlak voor mij. Noël, Noël, dacht je dat de afstand te groot is op het ogenblik, de achterstand voor de groepje? Ja, ik denk dat het gedaan is, dat de Kuipers kampioen wordt nou, ik denk dat uh, Henry Kuiper kan je hoort. Je weet, Heddy, uh, Noël Premier heeft vroeger ook de Ronde van Frankrijk tientallen keren gereden. Chauffeur van de NWS-televisie. En uh, hij staat hier op gewoon een gebalde vuist. Hij staat hier voor het apparaat. Nou, we staan allemaal. Als het je dwaal dwaas eigenlijk. Dus we, we hebben het gewoon niet meer. Met hebben het schijf op de mond. Die zal bijna nou zeggen dat we zelf doping hebben genomen op het ogenblik. En er wordt nog wel eens over doping gepraat. Maar in dit geval gaan we gewoon kijken naar een kampioenschap. Een grandioos kampioenschap van een durver. Van een durver. Van, van een geweldige durver. Dit is Henry Kuiper. Ja hoor. Hij gaat het halen. Hij gaat het halen. Hij heeft nog een paar honderd meter af te leggen. De supporters leggen de koptelefoons inmiddels al terzijde. Want ze willen gaan kijken naar de finale. Naar de finish. Naar de apodioze. Naar het wegdek. Waarop nu uh, onze grote vriend Danny Kuiper tevoorschijn moet komen. Het is onbegrijpelijk. Oh, nou ja ja ja. Wat zullen ze daar in Hoger heiden zitten te spannen Zeg, Ik kan het me voorstellen. Trouwens in heel Nederland zal het het geval zijn. Het is een herhaling van het geweldige spektakel. Zodat Danny Kuiper de tijd zijn muzie heeft opgevoerd. Tijdens de Olympische Spelen. Hier komen de motor. Ordenantje. En nog altijd die Kuiper alleen. En daar is het groepje achtervolgers. Maar daar kan er nooit meer bij komen. Dat bestaat toch niet? Dat kan toch niet? Nee hoor. Het groepje achtervolgers kan er niet bij komen. Daar is één motor ordenant. Daar is twee de motor Rodenans. En daar komt Eddie Kuiper. Ja, ja, ja, ja. ja. Daar is Eddie Kuiper. Eén adem in de lucht. is niet te geloven. Hij kijkt achter de omhandel. Kijk jullie daar, lubbels. Kijk jullie daar. Ik heb jullie te grazen. Ik heb jullie te pakken. Ik heb jullie gewoon, gewoon allemaal verslagen. En hij komt hij hier over de finish, omstuilt meteen door de verslaggever en omstuurt door de tweede, eh, tweede ploegleider van Frizo, die natuurlijk nu het zal al bij wil zijn. Maar Henny Kuipers, jongen, wat een groot geweest? En de tweede plaats wordt hier gewonnen door deze De Vlaming, de derde is gewonnen. De derde plaats is de even kijken door de Fransman, want dat zouden bijna vergeten. Dank u, uh, ja, dank u, dus de tweede werd trouwens ook de Vlaamik. Inderdaad, is zelfs de gezelschap. En derde, dank u wel voor wie. Uh, die merk die iedereen gisteren nog heeft gewaarschuwd. En daar is ook Gerrie Kneterman. Daar is ook Joop Zuttermelk. Nou ja, het is fantastisch. Ze staan hier gewoon te jank allemaal omheen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws.